Er staan nog veel files en de piek lag rond de 700 kilometer. Bijna een record voor woensdagochtend. Op veel plekken is het behelpen. Zo ook bij een truckerscafé in Brabant... waar auto's met een trekker worden weggesleept. Met een trekker heb je veel meer grip eigenlijk. Dus dan geven ze even een klein duwtje... of in dit geval een kleine trek en dan kunnen ze weer door. Zoals we horen bij de NOS... Rijkswaterstaat adviseert om thuis te blijven als dat kan. Dat kan nog altijd erg glad zijn. Straks sorry van Timor waar het allemaal vast staat. Veel scholen houden vandaag de deuren dicht door het winterweer. Sommigen starten later of geven alleen online les. Maar niet iedereen heeft geluk. In Veenendouw moest deze jongen alsnog op pad, ondanks de kou. Wij zijn bijna de enige school die open zijn. En ik wil gewoon uitslapen, want ik ben heel moe. Dus. Ja, ouders klagen ondertussen over overbelaste communicatie-apps... die juist nu hard nodig zijn. Via die apps wordt onder meer gecommuniceerd... wanneer de scholen weer open gaan. Dan naar Berlijn. Daar zitten nog altijd bijna 20.000 huishoudens. En honderden bedrijven zonder stroom. Zaterdag viel de elektriciteit uit door een brand. Die zou mogelijk aangestoken zijn door linksactivisten. In delen van Berlijn zitten mensen sindsdien in de kou. De verwachting is dat iedereen ergens vandaag weer stroom heeft. En Peter Pannekoek heeft met zijn oudejaarsconferenten flink gescoord. Meer dan 3,3 miljoen mensen hebben de show gezien. Daarmee is de best bekeken oudejaarsconferenten van, van de afgelopen jaren. En de meeste mensen keken live op Oudjaars aan. Nog een miljoen mensen keken later terug. Het weer van weerplaatsen. Sneeuwbuien trekken nog altijd over het land... en bijna overal geldt code oranje. Het is namelijk rond het vriespunt, dus het is glad. Pas later vandaag kan de temperatuur oplopen naar 8 of drie. Dankjewel, Dan de weg, 6 sorry, 64 files, 200 kilometer file. Op de A32, net bij Wolvenga, is een vrachtwagen in de middenberm terechtgekomen. Beide richtingen richting is de linkerrijstrook dicht... zodat ze veilig kunnen opruimen en de middenvangrail kunnen herstellen. Er was een file ontstaan, uh, net nog 18 kilometer, 18 kilometer... Hij is nu alweer teruggebracht tot 5 kilometer. Wat restjes hier en daar. We, we zijn het aan het monitoren wat daar nou precies aan de hand is. Of het de goede kant op gaat. Dat is de A32 tussen Steenwijk en Herenveen. A59 dan. Daar is een vrachtwagen met een lege lange trailer geschaard. Tussen Zonzeel en Maden. De hele weg is afgesloten. Maar de helder van Rijkswater staat. De weginspecteur daar. Die heeft zijn auto aan de trailer van de vrachtwagen gekoppeld. En is die aan de kant aan het trekken. En dat klinkt zo ongeveer. Ja. Dat de weginspecteur. En dan gaat hij. Beetje slippen nog. Slippen. En ja hoor, de trailer wordt... Ja! Die wordt weggeklapt. Ja, wegge weggeklapt. Ja, weggeklapt. Weggetrokken, hartstikke goed. Uh, vertraging gaat daar omlaag op dit moment. De langste vertraging staat dan nu op de A59, uh, dat is uh, waar die vrachtwagen stond. Voor de 17 minuten, 7 kilometer viel. Is je zelf iets opgevallen op of langs de weg? Laat het me weten via een appje via de Joe App. Dit is Joe met Timo Perlin. Terug de muziek. In. En wat voor een muziek. Blondie, Robbie Williams en hier is eerst Whitney Houston. Geniet ervan. Minuten Sneeuw Engels van Robbie Williams en papa appelsap waar liedjes net even anders klinken dan dat ze bedoeld zijn. De rubriek met de meest briljant verkeerd verstaande lyrics komt eraan bij Joe. The where we go when we that salvation lets their wings unfold so when I'm lying in my bed thoughts running from my head and I feel that love is dead I'm loving angels instead and through zeker 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Joe, Realize My Fire, White Snake hoor je binnen anderhalf minuut met Here I Go Again. Eerst, het is tussen elf en twaalf, het is tijd voor mijn pappa appelsap. Waar is dat zebra hondje, tenminste dat verstoontje. Wat is er met mijn oren, kan het niet meer anders horen. Wat een zeep, wat een appelsap, wat een zeep, wat een appelsap. De rubriek waarin luisteraars van Joe hun verkeerd verstaande songteksten in kunnen sturen. Vandaag is dat gedaan door Danny in Zuid-Limburg. Hey, Geleen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik hoor dat uh, Geleen een van de weinige plekken in Nederland is waar niet zo heel veel sneeuw ligt nog, Tenny. Nou, nu is het begonnen, dus uh, er lag niet zoveel, maar nu komt het. Pas. Ja, ja. ja. Ach. Uh, mag ik je heel veel plezier wensen aan de komende dagen met al die sneeuw? Dat komt helemaal goed. Uh, ik heb kleine kinderen, dus ze kunnen het er lekker mee in het sneeuw Oh, in. Gezellig. <laughs> hey, Welk wel, wel, wel liedje wil jij uh, gebruiken? Wil je aanbrengen voor Papappelsap? Uh, het was Passage at Dusk van Jeffrey Orima. Oei, hoe kom je daar nou bij? Ja, ik, uh, ik had een van de afspitlijstje opstaan met relaxmuziek... en dan kwam deze voorbij. Moest je even ontspannen, hè? Ja, precies, soms even ontspannen, hè? In het huisladerschap. Oh, wel een lekker liedje. Ja, ik, ik zie jou helemaal voor me nu. Ja, daar was je lekker zen van, hè? Ja. <laughs> Wat viel je op toen je dit aan het luisteren was? Ik hoor eigenlijk het hele liedje door Een Walibi. Ik hoor het ook nu. De hele ontspanning is wel weg nu. Ja precies. Het krijgt, het krijgt een heel ander soort gevoel nu dit liedje. Wat zou ik ermee bedoelen, denk je? Nou, dat het daar te doen is een Malibi. <laughs> Sorry, ik uh, ik moet hem aanhouden joh. Ik uh, Danny? Ja? Ik, ik, ik kan hem niet meer stoppen nu. Nou, laat me lekker doorlopen. In In Walibi was de mama-appelsap van Danny zich in Gelees. Hey! Danny, sterkste succes en veel plezier daar komende dagen. Ja, dankjewel. Fijne dag. Heb je zelf iets op alles gehoord gehoord en een liedje waarvan je denkt... Ah, zijn dit mijn oren die mij bedriegen? Wat gebeurt hier? Laat het dan weten aan papa-appelsap. Je vindt mijn uh, blokje op joe.nl of in de F van Joe. En Joe, direct naar de reclames, een nieuwe sneeuw-update van het nieuws. Keersinformatie van dit moment. En deze hoor je, komende half uur. Niemand bijzonder, niemand in het dag. En let op deze zin. Drie uur s nachts, 7 januari. Ja, komende half uur. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast.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 Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. NHA. Thuisstudies. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,9 euro. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op is op. Fans van Aldi, kies één van onze 700 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet. I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 Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze wit. Heb jij een idee waar ze ze gedronken? Jullie zegt niet. Het is een Senseo. Ja, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit. Oké, okay, are you ready? Oh. Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paraglijden. Na twee uur twijfelen...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 Yo, dit is het weer. Sneeuwdagje vandaag, heb je wel gemerkt. Tot 5 centimeter gaat er vallen, maar liefst. Met de wind erbij voelt het kouder aan dan het is. Op sommige plekken is de gevoelstemperatuur min 7. De temperatuur in de rest van het land rond de 0 graden. Dan is er een vrachtwagen geschaard op de A59 vanmorgen. Die is weggetrokken door de weginspecteur. Maar van een schade aan de vangrail, dat zijn ze aan het herstellen... duurt tot half twee vanmiddag, tot die tijd de omleiding. Ook de A6 is net dichtgegaan tussen Lelystad-Noord en Zwifterband. Ook door een geschaarde vrachtwagen. De hele vangrail is daar aan diggelen, dus dat duurde wel eventjes voordat uh, dat weer open gaat. Daar is een omleiding ingesteld. Joe Verkeer van Flitsmeister, heb je zelf iets opvallends gezien op of langs de weg? Laat het me weten met de app van Joe berichtje. Het nee, is twee minuten over half twaalf. Hier is alleen Altena van het, met, het uh, met de sneeuwupdate. Ja, goedemorgen. Nog altijd geldt de code oranje in bijna het hele land. Maar de Wegenwacht heeft de situatie qua pechgevallen onder controle. Mensen met pech kunnen geholpen worden en ze worden ook op tijd geholpen. Nou, wacht je vandaag op een pakketje, dan moet je rekening houden met vertraging. Daarvoor waarschuwt pakketbezorger DHL. Door de sneeuw is het glibberen en glijden en dus wordt er voorzichtig gereden. Wel is er voorzichtig goed nieuws vanuit KLM. De vloeistof waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt is weer geleverd. Gisteren dreigde dat nog op te raken, maar dat is dus weer aangevuld. Dat was een goed nieuws. Dankjewel, Alan. Alsjeblieft. Hoi. Dit is Joe met Timo Perlin. Terug naar de muziek met Michael Jackson. Hey, good times right That's the Is Joe Joe draait de muziek. Toto, hold the line. En een paar uur geleden was het zo zover. We hebben er een jaar om moeten wachten. Drie uur s'nachts, 7 januari. Wat een moment. Wat een moment. Hier hebben mensen hun wekker voor gezet hoor. Wek zeker. Dit is hem. Stiekem gedanst. Bij Joe. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht... een eenzaam DHL-busje ziet rijden in het land. Dan is die van Joe Luisteraar Babs. Niemand op de weg. Alleen DHL. <laughs> ja, wel spannend zo. Nou. Succes iedereen die onderweg is. Zometeen uh, meer informatie over de toestand op de weg. In uh, de Joe Verkeersinformatie. Maar natuurlijk eerst het nieuws nog van 12 uur Allem. Ja, goed nieuws bij KLM. Maar het is nog steeds behelpen op het spoor en de weg. Zometeen het laatste nieuws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 Om te geven om elkaar. Zo so doneer ik al jij aan mijn bloed. Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. wat mij minder ziek maakt en energie geeft. Het zit in ons bloed. San Queen, For life. Ontdek ook de beste beauty deals op sociodeal.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.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 Nieuws vanuit KLM. De vloeistof om vliegtuigen ijsvrij te maken is weer geleverd. De voorraad dreigde gisteren nog op te raken... omdat vliegtuigen massaal besproeid worden met antivries vanwege de sneeuw. KLM ging daarom zelf naar de leverancier in Duitsland... om het spul met trucks op te halen. Ondertussen is het nog altijd oppassen geblazen op de weg. Het is op veel plekken glibberen en glijden door de sneeuw... Het advies is om thuis te werken... maar deze mensen moesten voor hun baan toch de weg op. Ik voel me toch wel zeker op de weg. Ik let wel goed op de mensen die om me heen zijn. Maar ik vind het heerlijk om er doorheen te rijden. En dan zie ik sommige mensen toch nog een risico nemen... dat ze de vierde baan durven te pakken. Nee, mij niet gezien, man. Ik heb kinderen thuis waar ik heel terug naartoe wil gaan. Nou <laughs> was te horen behart van Nederland. Ook op het spoor zijn de problemen nog niet voorbij. De NS rijdt voorlopig met een uitgeklede winterdienstregeling. Voor vandaag waren er al minder treinen ingepland. Dat zijn er nu nog minder. Ander nieuws dan de Franse actrice Brigitte Bardot die vorige maand overleed had kanker dat heeft haar